Jan van der Putten met het NOS Journaal. De directeur van de GGD Kennemerland heeft de naam van Tata Steel weggehouden uit een GGD-rapport over longkanker in Beverwijk. Dat meldt het Noord-Hollands Dagblad. Dat heeft conceptrapporten en honderden e-mails en WhatsApp-berichten in handen. In Beverwijk ligt het aantal gevallen van longkanker 25% boven het landelijk gemiddelde. In concertrapporten werd staalbedrijf Tata genoemd als belangrijke oorzaak. Omwonenden denken dat de GGD het staalbedrijf buiten schot houdt, schrijft de krant. Volgens de GGD-directeur is de naam Tata geschrapt om textuele redenen. De universiteit Leiden wordt afgeperst door computerhackers. Die hebben accountgegevens van medewerkers, huisadressen en beschrijvingen van onderzoeken buitgemaakt en eisen losgeld. De universiteit bevestigt berichtgeving daarover van het AD. De zaak zou losstaan van de reeks gijzelaanvallen die nu vooral in de VS aan de gang is. Demissionair minister De Jonge begrijpt niet dat er mensen zijn die zich verzetten tegen de coronamaatregelen, maar die zich ook niet willen laten vaccineren. Hij zegt dat in een vraaggesprek met nu.nl. Mensen die zich niet willen laten prikken, willen ook niet terug naar de maatregelen, zegt De Jonge. Maar ze maken de weg uit de crisis, het vaccineren, wel verdacht. Dat is heel raar, het kan niet allebei. De Jonge denkt dat dat voor een deel komt door coronamoeheid. In het zuidoosten van Japan worden zeker twintig mensen vermist na een verwoestende modderstroom. Op beelden is te zien dat hij een spoor van vernieling trekt in de stad Atami ten zuiden van Tokio. Tientallen huizen werden bedolven of verwoest. De modderstroom werd veroorzaakt door hevige regenval. Japanse autoriteiten verwachten dat het aantal vermisten oploopt. Met weer nog veel zon, later meer bewolking. Vooral in het zuiden, buien met kans op onweer. Het wordt ongeveer 25 graden. Morgen opnieuw buien, vooral in het zuiden en oosten. Ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB.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 But in a way I know I scratch my head and wonder why time slides into time across international datelines. Scientists eat bubble gum, Hall of Fame baseball senators are hoodlums, big chiefs in a hall. July. Say your load. the money makers would avoid Sometimes notions get reversed Center of the universe your ideas relative. En de regio. Op deze oude nieuwe tijd. Want uh, het is even wennen. We beginnen weer gewoon om 10 uur en uh, tot 12 uur. Uh, dat was even wennen vlog altijd Je Je moet een uurtje eerder hier aanwezig zijn. Hartelijk welkom allemaal. Ook hartelijk welkom Jelber die tegenover ja, goedemorgen. Oh, goedemorgen en de medepresentatie doet.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 Ik zie dat het zeer zeker verbetert um, in Zandvoort. Alles komt naar de Pride. Mensen natuurlijk van buiten Zandvoort naar de Pride bij ons toe. Maar ja. mensen van het kamp tot en met de villa rijken... die komen gewoon lekker allemaal samen naar dat dorp toe. En uh, Buiten dat het een leuk feestje is... educateer je ze dus ook weer een beetje over ja. wie wij zijn. Ja, ja. en dan uh, om even een uitstapje te maken... naar het programma van komende zomer. Ja, Dat is al ja. over een maand natuurlijk, Dat de nieuwe Pride at the Beach.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 Ja, zeker. Ja, ik ben in de Millingenwaard, vlakbij Nijmegen, ben ik, uh, vlinders aan het hebben. Oké. Okay. Nou hebben we begrepen dat er in Zandvoort ook een uh, werkgroep is voor, uh, namens de Vlindersstichting. Uh, ja, dat klopt. Zijn er in Zandvoort door de duinen en de zee uh, andere soorten vlinders dan in de rest van het land? En zo ja, welke vlinders kunnen wij hier treffen? Ja, dat is zeker zo. In, uh, in jullie regio zitten natuurlijk de vlinders van de duinen, die wij hier uh, in het binnenland helemaal niet hebben. Ja. Uh, en die beginnen ook heel vaak met het woord uh, duin, dus duin, parelmoor, vlinders, bijvoorbeeld eentje. Uh, en de uh, komma, veel in de duinen voor. Ja. Uh, de verbinding dus dus valt weer een beetje de... weg. Volgens mij ook. sta jij niet op een plek waar uh, de verbinding goed is.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 Dat klopt, hè? Dat, dat klopt, ja. Dat is, dat is wel het geluid van, van onze stoommachine. Ik weet niet of jullie daar ja een filmpje van hebben, maar ik, ik, ja, ik, ik denk, beluister Ja, Ik denk dat daar onze technicus uh, achter zit, maar... Uh, ik, ik, ik beluister het geluid van een stoommachine. Dat zou ja. best ons kunnen zijn. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, dat, dat is een mooie, lekker toepasselijk... Um,